Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. De autoverkoop in Europa is vorige maand afgenomen met meer dan de helft. Er werden vorig jaar in mei nog ruim 1,2 miljoen auto's verkocht. Nu waren dat er ruim 581.000, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. In iedere EU-lidstaat was er sprake van een forse krimp. Met bijna 73% was die het grootst in Spanje. In Nederland zijn vorige maand bijna 60% minder auto's verkocht. Het drugsgebruik in Amsterdam is tijdens de lockdown fors gedaald, blijkt uit een meting van Wateronderzoeksinstituut KWR, schrijft de Volkskrant. In Utrecht en de regio Eindhoven bleef het drugsgebruik vrijwel gelijk. In Amsterdam halveerde het ecstasygebruik en daalde het cocaïnegebruik met een kwart. KWR meet jaarlijks rioolwater op ecstasy, cocaïne, cannabis, amfetamine en crystal meth. Waarschijnlijk is de afwezigheid van toeristen een belangrijke oorzaak van de daling. Touringcarbedrijven gaan vandaag protesteren tegen de coronamaatregelen. Ze willen met bussen langzaam over de rechterrijstrook van de A12 naar Den Haag rijden. De meeste touringcars zullen parkeren bij het ADO-stadion, waarna 40 bussen doortrekken naar het Malieveld. Door de anderhalve meterregel mogen er maar 12 tot 25 passagiers in een bus. Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heeft een coronaprotocol voorgelegd aan de overheid, maar geen officiële goedkeuring gekregen. De organisatie wil vergelijkbare regels als het openbaar vervoer en de luchtvaart. Het voormalige woonhuis van de Joodse schrijfster Etty Hillesum wordt een gemeentelijk monument. Daarmee is het huis aan het museumplein gered van de sloop. In het huis schreef Hillesum tijdens de Tweede Wereldoorlog haar indringende dagboek. De eigenaar van het pand wilde op die plek nieuwbouw plaatsen, maar dat plan stuitte op veel verzet. De gemeente Amsterdam besloot erop in actie te komen. Het weer in het noorden is het grotendeels bewolkt met lokaal regen. In het zuiden schijnt eerst de eerste zon, maar later ontstaan opnieuw pittige regen en onweersbaaien. Door 20 tot lokaal 25 graden. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Live. Dit is ZFM. We'll was dat met pressure. Welkom op deze 17e juni. Het is goed weer, maar we moeten wel opletten dat er straks misschien nog wel een buitje zou kunnen vallen. Ik heb het gisteren bijna aan de lijf ondervonden. Ik was gelukkig net binnen en op een gegeven moment begonnen toch de plans dat ik dacht Ziezo, dat is weer mooi geregeld. Goed, uh, ik, uh, wat hebben we eigenlijk? Ja, eigenlijk maar twee dingen. Dat is uh, Jelmer en Mick uh, om half elf. Jelmer en uh, Mick om half twaalf. Dus dat zijn de enige twee uh, wapenfeiten voor vandaag. Dus uh, ruim baan voor de muziek, zou ik eigenlijk uh, zeggen. En uh, ja, uh, ik, ik heb al eens een keer iets van Shirley Bessie gedraaid. En toen dacht ik, er is nog iets van Shirley Bessie samen met die mafkezen van Yellow geweest in de jaren 80. En dat is uiteindelijk dit nummer geworden, The Rhythm Divine. dat John Farnham zelf ook nog uh, ergens een uh, hit, een solo hit. Uh, Little River Band, daar maakte hij deel uit uh, van. En uh, dat was een nummer uit uh, die midden van de jaren 70 It's a Long Way there En daarvoor hoorden we de Rhythm Divine van Shirley Bessie en Yellow. Uh, dus is ook alweer uh, van... Uh, nou, Bijna 30 jaar geleden. Ik denk dat, dat het 788 die kant uit is geweest. De muziek spreekt vandaag altijd als ik bijvoorbeeld de plaatjes van Hanneke Laura bekijk. Dan denk ik, ja, hoe gelukzalig kan het zijn als je gewoon in je eigen omgeving kijkt en de mooie plaatjes daarvan kunt delen. En dat doet zij regelmatig. Maar zij is ook een begenaardigd. Songwriter dat, uh, dat heeft ze ook. Want op een gegeven moment heeft ze gebroken met haar eigen carrière. Ze was ooit advocaat. En op een gegeven moment dacht ze van... Ach, ik kan beter liedjes schrijven. Maar goed dat ze dat ook uh, gedaan heeft. Want uh, daardoor uh, zijn wij in ieder geval verzekerd van uh, mooie songs. Dit is er één van. Dat nummer dat heet White Clouds. Open. We'll go back to sleep She spoke, there's more to us all Than the body, the flesh, the lusts and the bones You find trouble in rest, you find trouble in peace Cause those are the places where your things cannot keep you from having Disquieting thought that is living by numbers Leaves the blooms of the mind and the heart to rot And the evil on Onder een uh, pseudoniem, alter ego, hoe je, het, hoe je het noemen wilt... heeft hij uh, de, dat allemaal uitgebracht, Frank Bond. Right, en ik kwam nog iets... Ja, als je op een gegeven moment even niet opletten... dan ja, weet je, het, het, het gebeurt soms Ik zag die titel gisteren voorbij komen... toen ik wat aan het opzoeken was. En ik denk, die titel is al veelzeggend. The Evil Will Rise Slowly. Het gaat natuurlijk over iets heel anders. Maar het is wel een metafoor in de tijd waar we misschien in leven. Want we moeten opletten dat niet alles wordt weggeknaagd eigenlijk als het ware. Dat is een beetje... Uh, de metafoor uh, die ik uh, aan de titel ophang. Uh, het liedje gaat uh, natuurlijk uh, totaal over iets anders. Maar goed, ik vond het wel uh, de moeite waard om hem eens eventjes uh, te laten horen. Uh, White clouds uh, daarvoor van Hanneke Laura. Zij komt uh, uit de buurt van, nou sterker nog, ze komt uit Scheveningen. Dus uh, tenminste, daar woont zij. En uh, dat is ook de reden waarom er soms uh, wel herkenbare plaatjes uh, voorbij komen. Als je het tenminste volgt op Instagram of wat dan ook. Dan zie je dat uh, vaak gebeuren. De duinen en noem maar op. Nou ja, dat is, uh, spreekt mij uh, wel aardig aan uh, in, de, in dat opzicht. Dus uh, dat is uh, een uh, reden ook om Hanneke Laura wat, uh, wat meer uh, in de spotlights uh, te zetten. Hoewel, zij is uh, toch een aantal weken geleden nog uh, goed uh, te zien geweest uh, bij de Lucky 30 Festival... Uh, gebeurde uh, tijdens Pinksteren. Want uh, toen uh, mochten de theaters ook over voor 30 personen in, uh, in een uh, buitentheater. Dat is vergelijkbaar met uh, Caprira. En daar uh, trotsen ze dus op. Uh, niet alleen uh, zij, ook Tim Ackerman was een van de mensen die daar uh, een optreden heeft uh, gegeven voor 30 uh, personen. Vanwege de maatregelen die op dit moment gelden. Dus dat uh, zit er eigenlijk allemaal achter. Terug naar de zeros. En dan komen we uit bij Gabrielle Siumi. Aan het begin van de jaren 90 een grote hit mee. The Farm and All Together Now. En daarvoor Gabrielle Sielmi uit de Sieros 2008. Met Sweet About Me. En het bracht de tijd op ruim half elf. Bijna twee minuten over half elf. Dus het is hoog tijd om Jelmer erbij te halen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We zitten eigenlijk met de tweeën zo te wachten van... Goh, gebeurt er nog eens wat? Hè? De, de, de raadhuis is omge, omgetoverd tot een soort kathedraal. Het is net het Sint-Pietersplein. Iedereen staat te wachten tot er weer Rook uitkomt. Maar dat schiet maar niet op, in ieder geval. Nee. Nee. Ze nemen, ze nemen de tijd, inderdaad. <laughs> ja. Um, ja. ja, want afgelopen maandag was de deadline voor de formateur Erik van den Burg... om met een nieuw bestuur te komen... Ja. Maar hier is ook gisteren tijdens de commissievergadering tot nog toe niks over bekend geworden. Uh -huh. uh, wat wij dan echter wel kunnen concluderen is dat burgemeester Molenburg sinds maandag de enige overgebleven bestuurder is van onze gemeente. Uh -huh. En dat hij de taken van het college en de portefeuilles voorlopig op zich moet nemen. Uh, afgelopen weken rond de formatie ging er een uh, sfeer van ja, eigenlijk absolute radiostilte. Uh -huh. Tussendoor wij een puntje van hoe de zaken ervoor stonden... Uh -huh. En uh, ja, dan, uh, even kijken of ja. het nou nog lang gaat duren, wat Zandvoort eindelijk weer een college van burgemeester en wethouders ligt, is dan ook lastig uh, in de stad, hè? Ja. Want er wordt gewoon echt vrij weinig over bekend gemaakt. Ja. Uh, het, het, het schiet dus niet op. Ja, we, ondertussen hebben we het uh, gewoon te doen met die burgemeester. Maar ja, daar wordt hij voor betaald aan de ene kant. Hè. Dus professioneel is het, is het uh, wel. Maar aan de andere kant uh, is het ook weer... Ja, ik bedoel, professioneel besturen. Hè. Dat, dat valt, die taak vat hij zo wel op. Maar het is natuurlijk wel een heel... Uh, ja. ja, een beetje een verhaal waarvan ik zeg... Jongens, uh, kom er nou toch eens een keer uit. Ik, uh, <laughs> dit is toch echt gewoon... Uh, dat je niet uh, na twee weken nog uh, met elkaar uh, eruit uh, kan komen. Ja. Het, is, het is niet het, uh, het, het land, hoor. Het is niet Nederland. Het is maar Zandvoort, jongens. Kom op. Ja. Goed. Uh, ik, ik, zeg maar ik heb een ik... overeenkomst. Hè? Wat zeg je? Ik zie zeg maar wel een overeenkomst. Ja, wat dan? Want, uh, nou ja... Om het toch even landelijk te maken. In 2017... Mm -hmm. Hebben ze natuurlijk ook met de landelijke coalitie ja. enorm overlegd? Ja. Maar dan ook met tactiek gewoon radiostil genikt uh, van een update. Ja. En dat lijkt hier ook te gaan gebeuren, maar ik hoop wel dat het. Uh, dat het toch wel de komende week, misschien volgende week wel, echt meer bekend wordt. Dat is in het belang van Antwerpen. Ja, ja, het is bel Belgische toestanden, zou ik bijna zeggen. Maar goed, misschien gaan wij het record breken van die Belgen, weet jij veel. Dat we tot ja. aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2020 in onderhandeling zijn van een nieuwe coalitie in Molenburg. Maar lekker doorbesturen. Maar goed, daar gaan we het niet verder over hebben. Wat zijn de volgende feiten die je hebt gevonden? Ja, het aantal mensen met uh, longkanker in Beverwijk is vooral hoger dan in andere gemeenten. Uh, dit blijkt aan, uit een onderzoek van de GGD Kennemerland dat gisteren naar buiten is gekomen. Vingers uh -huh. uh, wezen meteen naar Tata Stion, het bedrijf van de Hoog Opens. Uh, uit een stuk van NN News uh, vraagt aan Paulien Dekker en de GGD om verduidelijking. Uh -huh. uh, het gepubliceerde rapport gaat over het ontstaan van nieuw gevallen van vijf uh, vormen van kanker tussen 2004 en 2018. Uh -huh. uh, net als er een onderzoek is geweest van de periode 1989 tot 2003, blijkt dat in de laatste periode in de, uh, in de Ei-Mond, vooral in beterwijd, longkanker bij zowel mannen als vrouwen 25%, 25 vaker voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Uh, de GGD heeft de risicofactoren voor het optreden van uh, loonkanker wel in beeld. Werkgerelateerde blootstelling aan stoffen zoals zware metalen en asbest. En ook luchtverontreiniging in de leven- en werkomgeving kan blijvende gezondheidsklachten veroorzaken. En uiteindelijk ook uh, die doen van uh, kanker. Mm -hmm. uh, maar niet verder uit de meeste van, de, uh, van deze uh, kankersoort is roken, uh, de, de boonstoener van uh -huh. uh, Decker sluit er niet per se uit dat datastiel iets te maken heeft met deze grotere aantallen. Uh -huh. uh, alleen het aantal op dit moment uh, kan nog niet uh, zo exact worden goed, uh, genomen. Je zou dan vanaf nu echt, echt bijna iedereen moeten testen die aan het roken is en aan het kijken wat dat voor effect heeft. En dan moet je ook nog rekening houden met... De leefomstandigheden uh, en de leeftijdsgroep waar mensen in zitten. Dus daar is nog dan wel, om daar iets over te zeggen, meer onderzoek over nodig. Oké, okay. goed. Uh, dat is het verhaal uh, rondom Duimond. Uh, meer? Ja. Um, Kijk, sinds drie weken is er regelmatig zeevonk te zien in zee bij Zandvoer. Uh, en dat is vrij opmerkelijk, vindt ook Sandra Lezenberg, oprichter van de Facebook-pagina Zeevonk Alert Sandvoer. Uh, Sandra vertelde tegenover Emma Nieuws dat de Zeefoonk het afgelopen jaar eigenlijk niet zichtbaar is geweest. Maar dus in eind vorige maand, weer hij aanwezig op het water langs de Zandvoetse kunst. Uh, Sandra richtte de facebook vijf jaar geleden op. En heeft zelf uh, zeker de lichtgevende algen met eigen ogen kunnen zien. Zeefoonk uh -huh. uh, ja, is men gezien op de dag, op, de, op het moment zelf, uh, warm is geweest. Uh, en dat kan ook verklaren waarom natuurlijk in de zomer meer kloppen, maar vooral de afgelopen weken natuurlijk warme uh, dagen gehad. Uh -huh. uh, en op de facebook pagina staan uh, ook meldingen van mensen die de hebben gezien. En daar blijf je helemaal op de hoogte, ook met mooie foto's, dus het is zeker even de moeilijk om daar te gaan kijken, uh, want het is uh, een mooie verschijning en ja. altijd het blauwe licht. Nog meer? Ja, zeker. Want we hebben winnaars in het antwoord, namelijk het postcodegebied 2042. wint cadeaukaarten voor lokale ondernemers. Mm -hmm. Alle deelnemers aan de postcode loterij die de postcode 2042 hebben, vallen in de prijzen. In de laatste trekking van de postcode loterij, uh, die uh, afgelopen week dus is gedaan. De winnaars winnen per lot een slotvergoed voor 50 euro. Dat kan worden ingeraakt voor die cadeaukaarten naar keuze. Uh -huh. En deze kartoonkaarten zijn dan te besteden bij ondernemers en winkeliers bij u uh, in de buurt. Dus zeker ook in Tandvoort. Uh -huh. Denk aan uh, horecagelegenheden, uh, maar ook bijvoorbeeld de HEMA of fashionwinkels. Yeah. Uh, die zijn er ook allemaal bij betrokken. Alle winnaars worden binnenkort per brief door de POSCO-loterij uh, geïnformeerd. Okay. geïnformeerd. En uh -huh. dan uh, krijgen ze dus die uh, prijzen snel mogelijk toegestuurd. In ieder geval gefeliciteerd aan die man. Ja, uh, schud even met je mobiel. Want ik, uh, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar de lijn is uh, een beetje. Ja, ja, ja dus, dus ik weet niet wat er, wat er precies aan de hand is. Uh, maar goed, dit gaat over de winst, De winnaars van de postcode loterij die. Uh, uh, ja. ...iets, iets uh, hebben gewonnen... Uh, ...en dat ze dat kunnen besteden bij de lokale ondernemers... ...dat, uh, dat is een beetje de strekking uh, van het verhaal... ...ik zit alleen niet in het uh, postcodegebied... ...dit is uh, waarschijnlijk aan de andere kant van het spoor... ...dus waar ik zit nu... Hè, ...dit is 2042... ...en uh, ik zit uh, aan de noordkant... ...en dat is 2041... ...dus ik uh, val uh, weer buiten de prijzen... ...maar goed... Uh, ja, en, no eens, ...wat zeg jij? Misschien winnen die ook is uh, nou ja, goed, ik, ik zeg altijd, maar de duivel, de duivel schijt op de grote hoop. Dat, uh, dat, uh, kijk, ja. ik, ik, Het noorden is wat armer dan het zuiden, vind ik altijd. Dus, uh, ja. Maar goed, uh, ga door. Uh, ja, het laatste nog, want in het Sanford Museum is zijn de expositie Formule 1 Magic Moments. Ja. Ook uh, naast de vele mooie foto's en tentoonstelling van uh, uh, ja, foto's, uh, maar ook uh, exemplaren van auto's. Uh, ook een 3D sound experience te beleven ja. sinds kort. En in deze experience wordt de geschiedenis verteld van Zandvoort Secret... van 1948 tot en met 1985... aan de hand van unieke beelden en ook vooral de geluiden. Mm -hmm. uh, voor deze experience wordt een aparte ruimte gebouwd... voor een ultieme beleving van beeld en geluid. Uh, je kunt dan de Grand prix van vroeger uh, ervaren... met een 3D geluid en hoor je auto's om je heen... Uh, ...langs en uh, de ronkende motoren. Uh, vol met enthousiasme van de finish van een race... het uh, het Museum op een site. En het Zandvoortsmuseum heeft een, uh, ook een doei geschiedenis... ...van een race door de straat, het was ontvoerd tot het professionele circuit... ...waar grootheden als Jim Clark, Alan Prost en Niki Lauda... ...hun overwinningen behaalden. En uh, dat is nu ook te beleven in het museum. En we hebben gelukt, want die is begin deze maand ook weer geopend... Dus uh, gewoon daar uh, in het centrum ook uh, te beleven. Ja. En dit is onder andere ook mede mogelijk gemaakt door uh, de Creative Game. Uh, dat is in samenwerking met Edwin Teunissen van Techno Visuele Media. En zij waren onder andere ook betrokken bij uh, de zeer succesvolle tentoonstelling We gaan naar Zandvoer. Mm -hmm. Dus uh, mocht je interesse hebben, dan is het zeker de moeite waard uh, om daar... Uh, Misschien uh, het weekend uh, of zo. Ja, goed, uh, dat was het Jelmer. Ja, zeker. Oké, okay, dan, uh, dan ga ik uh, weer even met een uh, plaatje verder. Dat is uh, onze dame Meis met uh, het nummer wacht. Niet langer gaan. Speciaal voor collega Boskamp, want de brief naar Rutte is klaar. Dus misschien dat ik hem straks daar nog even over kan gaan vragen, want... Ergens in die brief die ik al gelezen heb... stond ook dat het uitstelgespook uh, kwam even voorbij. En uh, dat was de reden. En uh, dat was ook de reden waarom ik dit nummer draai. Want dat heeft ook met uitstelgedrag te maken. A Different Man van uh, T.B. Flores. Thomas Flores schuilt achter de, de man. Gaat over van, uh, nou, dat je alles op een gegeven moment zoveel lang uitstelt... dat je het niet meer uit kan stellen. En de volgende dag denk je... goh, ik, uh, toch fijn dat je dat gedaan hebt. A different man ben je dan geworden. Uh, Wacht is daar uh, voor nog uh, te horen geweest. Van mij is nu tijd voor iemand weer uit de regio. Zij komt uit Heemuiden. Niemand die het weet. En daar gaat het liedje ook over. Nobody Knows van Fabiana Dammers. It's been almost a year. two years, it seems like a day, and I'm still here, but you're so far away. be your queen was dat Fabiana Dammers met haar Nobody Knows. En dan hebben we er nog eentje te gaan, die we nog kunnen draaien tot aan het nieuws van 11 uur. Een nummer van The Simple Minds. En het nummer dat heet Mandela Day.